Zes uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Terreurverdachten kunnen in de VS gewoon wapens blijven kopen. De Amerikaanse Senaat heeft een wetsvoorstel van de Democraten dat de verkoop aan banden moest leggen, weggestemd. Na de aanslag in Orlando nam de roep om strengere wapenwetgeving in de VS toe. De Republikeinen zijn toch tegen het voorstel. Zijn vrezen dat Amerikanen die ten onrechte op de terreurlijst staan, de dupe worden van de strengere regels. In Las Vegas is een man gearresteerd die presidentskandidaat Donald Trump wilde vermoorden. In rechtbankdocumenten staan dat de man afgelopen zaterdag werd opgepakt bij een politieke bijeenkomst. Hij had geprobeerd om een vuurwapen van een beveiliger te stelen. Na zijn arrestatie zei de 20-jarige man dat hij van Californië naar Las Vegas was gereden om Trump te vermoorden. Wereldwijd zijn er vorig jaar 185 milieuactivisten vermoord. Dat zijn er 60% meer dan in 2014. staat in een rapport van de Britse milieuorganisatie Global Witness. Het is het hoogste dodental sinds de organisatie in 2002 begon met het verzamelen van de gegevens. Brazilië spant de kroon, daar werden 50 activisten vermoord. De meeste streden tegen de illegale houtkap in het Amazonegebied. Zo'n 2500 medisch specialisten voeren vandaag actie. Ze hebben een conflict met de werkgevers over pensioengeld. De specialisten van 47 ziekenhuizen en revalidatiecentra staken niet... maar ze draaien zondagsdiensten. Sinds vorig jaar zijn de regels rond opbouw van pensioen veranderd. Daardoor kunnen specialisten niet meer fiscaal gunstig pensioen opbouwen. Over een loon boven de 100.000 euro. Debutant Wales heeft dankzij een 3-0 zegen op Rusland de achtste finales van het EK bereikt. Het land is door de overwinning groepswinnaar geworden. Engeland werd tweede na een 0-0 gelijkspel tegen Slowakije. De Slowaken maken nog kans op de volgende ronde als ze bij de beste vier nummers 3 eindigen. Rusland is door de nederlaag tegen Wales laatste geworden en is uitgeschakeld. Het weer wisselend bewolkt enkele buien af en toe zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het...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 amor llega así de esta manera no tiene la culpa caballo hebt het porque muy despreciado por eso no te Je hebt het niet meer. Je hebt het niet meer. Je hebt het niet meer. amor hebt het niet meer. Yeah Ik la gueule meer stoppen. Ik kan niet meer stoppen. Ik kan niet meer stoppen. Ik kan niet meer stoppen. Ik Mijn peintuur. Je suis pas là. Voor het sourire d'après.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 Je suis pas dékeelage Doucement les rêves qui coulent Ça. Je pas envie de rentrer tout seul. ce soir. Pas envie tout seul. ce soir. Je pas envie de rentrer ce soir. pas envie de fermer ma gueule. ce soir. Et ce soir, j'ai envie de me...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 Try, try, love. They only love that can bring peace in Pray. For those who believe I will say Long long What You break